Twee uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse politie heeft een verdachte aangehouden... in de zaak van de brieven met ricine die naar president Obama en andere politici zijn verstuurd. Dat de Amerikaanse media. Het zou gaan om een man uit Mississippi. De brief aan Obama werd onderschept buiten het Witte Huis. Volgens de geheime dienst is de president er niet mee in aanraking geweest. Ook een democratische senator ontving een verdacht poststuk op zijn kantoor... En eerder werd al een brief voor een republikeinse senator onderschept. Een kleine hoeveelheid ricine is al dodelijk en er bestaat geen tegengif. Het gaat weer iets beter met de grote pensioenfondsen. In het eerste kwartaal zagen de drie grootste fondsen van Nederland... de reserves weer iets groeien. Het Fonds voor de Werknemers in de Metaal, PME, heeft de pensioenen verlaagd... en dat heeft het herstel geholpen. PME denkt dat de pensioenen volgend jaar niet verder verlaagd hoeven te worden... Ook bij het ambtenarenfonds ABP liep de dekkingsgraad op... maar daar is hij nog niet hoog genoeg om een mogelijke korting eind dit jaar te voorkomen. Ook de dekkingsgraad van het fonds Zorg en Welzijn verbeterde... maar niet genoeg om de pensioenen te indexeren. Willem-Alexander laat zien dat hij goed beseft dat er in een de moderne democratie... geen plaats is voor een koning die zich met de politiek bemoeit. Dat zegt het PvdA-Kamerlid Recour in een reactie op het interview met Willem-Alexander en Maxima. Toch is het volgens de koer niet zo dat de weg nu vrij is voor een ceremonieel koningschap. Daar gaat de politiek over, zegt hij. Ook D66-leider Pechtold vindt het goed dat het aanstaand koningspaar er blijk van geeft met hun tijd mee te gaan... en open te staan voor een eigentijdse invulling van het koningschap. Het SP-kamerlid van Raak vond het gesprek persoonlijk en openhartig... en het kamerlid van der Burg van de VVD vond het een mooie nadere kennismaking met onze toekomstige koning en koningin. Het weer, wolkenvelden en af en toe regen. In de ochtend vanuit het westen droog en daarna volop zon. Bij een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA, de nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. And why? While... In 1960 kwamen deze gevoelige geluiden. Je hoorde Don en Phil Everly met een compositie van Felice Bryant en Boudlow Bryant. Die twee die hebben meer geschreven voor de Everly Brothers. Maar in dit geval kon je luisteren naar Sleepless Night. En dat Sleepless Night dat is uh, redelijk recent nog op de plaats gezet door Eddie Vedder. Van een kleine twee jaar geleden Toen maakte Eddie Vedder de CD, ukelela songs. Een hoop oude liedjes staan er op die CD en dit stond er ook op... Goedenacht allemaal, welkom. Dit is De Nacht Klinkt Anders tot 6 uur. De Nacht Klinkt Anders, het muziekprogramma van Radio 1, met daarin ook de gelegenheid tot het beluisteren van een eigen opname. Die we onder, gemaakt, onder andere gemaakt hebben in 1990. Ja, toen had je nog zoiets als twee meter de lucht in. Zo dadelijk een opname van Bob Geldof. Een stuk recenter, dat is de opname die onlangs werd gemaakt in het radio 2-programma Sarah op zondag. Doreen Weersma ga je horen. En natuurlijk is er ook nog het kou-recht-deelte, leukste uitsprekers met koppen, deel 1 van de afgelopen zaterdag. Dat is dus allemaal en nog veel meer tot zes. Onder andere ook aandacht voor Harold Arlen. Harold Arlen is namelijk de componist van het liedje Dong Dong, the witch is dead. Maar de man heeft veel meer evergreens geschreven. Een paar laat ik er daarvan horen. Maar er zijn wel weer ruim een uur verder voordat ik daar aan toe ben. Eerst even aandacht voor The Counting Crows. Afgelopen dagen in Nederland. I can see why you think you belong to me. I never tried to make you think or let you see one thing for yourself. And now you're off with someone else and I. dat ze zo hoort. Het nummer Amy en dat is te vinden op Underwater Sunshine. De cd die vorig jaar verscheen van Counting Crows. Afgelopen dagen waren ze in Nederland om dinsdag om precies te zijn. Toen hadden ze een optreden in de HMH in Amsterdam. En afgelopen avond eventjes over de grens in de Lotte Arena in Antwerpen. Counting Crows dus met dat Amy. En Deze jongen die komt ook naar Nederland toe. Hij zal onder andere optreden op Parkpop, hier is Bob Keldorf. I don't mind if you go, I don't mind if you take it slow. I don't mind say yes or no, I don't mind at all. I don't care if you live or die, couldn't care less if you laugh or cry. I don't care if you crash or fly, I don't care at all. I don't mind if you come or go, I don't mind if you say no. Couldn't care less, baby, let it flow, cause I don't care at all. I don't care if you sink or swim Lock me out or let me in Where I'm going or where I've been I don't mind at all I don't care if the government falls Implements more futile laws I don't care if the nation stalls I don't care at all I don't care if they tear down trees, I don't feel the hotter breeze, sinkin' dust in dying seas and I don't care at all. Let's go. Crumbles. I don't mind if religion stumbles I can't hear the speakers mumble And I don't mind at all I don't care if the third world prize It's hotter there, I'm not surprised Baby, I can watch whole nations die And I don't care at all And I don't mind, I don't mind I don't mind, I don't mind I don't mind, I don't mind And one more, I don't mind Dit heeft een kampvuur gehaald als je dat zo hoort. Je hoorde namelijk het uh, stemgeluid van Bob Geldof. Bob Geldof, ooit de frontman van de Boomtown Wedstrijd, Hij komt binnenkort naar Nederland toe. Oh, binnenkort, dat is dan uh, 30 juni. Dan zal hij optreden op Parkpop in Den Haag. Het festival dat uh, voor iedereen toegankelijk is... omdat daar geen uh, toegangsprijs wordt gegeven. Dus dat is mooi. 30 juni op Parkpop. Later in het jaar komt hij voor wat kleinere optredens naar het land toe. 12 september in Bibelot in Dordrecht... En 13 september dan staat hij in de P3 in Purmerend. Wat ik je liet horen, dat was een uh, oude opname. Die werd namelijk gemaakt 26 juni 1990. Zo oud is het alweer. Toen was Bob Geldof de gast bij het Hilversum 3-programma 2 Meter de Lucht in. Met Jan Douwe-Kroeske. Je hoorde een oude 2 sessie dus. En over optredens gesproken. De groep die je nu gaat horen die gaat een optreden geven op Pinkpop over enkele maanden. There is not a single word in the saw. softest skin there ever was how were you to know oh how were you to know and I Scenes who once in luck with silent men's dreams. verkochte bestverkochte LP, CD... want je kan het tegenwoordig in verschillende formaten krijgen... in ieder geval van de best verkochte album in de Verenigde Staten. Op dit moment hoorde je het nummer Hate to See Your Heartbreak. En hoe heet die CD, die LP? Die LP heet Paramore. En Paramore, dat is de naam van de band uit Tennessee... die dus, zoals ik al zei, ook een optreden zal geven op Pink Pop. En dat optreden dat zal plaatsvinden aan het eind van de vrijdag half juni... 14 juni, dan is het zover. Dan zal Perlman optreden op Pinkpop. Dit is het optreden van de Rino-Weersma. Een tijdje geleden, namelijk op het 27 januari, jongsleden, in Sara op zondag. Ik heb een hele hoop te regelen, een heleboel te doen. Er hangt een lijstje aan de deur van de wc. Geen seconde te verliezen en al zeker niet aan piezen. Ik trek door, start de ochtend in z'n twee. Ik drink koffie in de douche, vlos mijn tanden met de schaar, Schilt me alles bij elkaar wel een kwartier. Ik spuit lak onder mijn oksels, ik spuit deo in mijn haar. Ik spuit de trap af en dat doe ik in z'n vier. Glijend door de kots van de kat val ik en bots. Met mijn kop via de kapsel op de grond. Ik zie waar een paar sterren, maar ik heb geen tijd voor blaren, want er hecht iets in mijn nek, het is de hond. Die wil ook een keertje piezen, geen seconde te verliezen Anders doet hij het nog over mijn gezicht Snel de voordeur even open, kan het hondje even lopen Godver, Godverdorie zegt, nou waait die deur weer dicht En ligt mijn sleutel binnen op mijn blote voeten Ren ik achterom naar het balkon en klim via de vuilnisbak En regenpijp naar boven, komt de dak goed naar beneden Hang ik daar op half zeven in de zon, val in de regenton ja. Snel weer op de benen om een ladder te gaan lenen Overspannen bel ik bij de buren aan Die me nauwelijks ontwaren met de drek nog in mijn haren reden om de deur meteen weer dicht te slaan. Staat te hyperventileren in mijn druppelende kleren. En er zit inmiddels niet veel anders op dan een raampje in te tikken en de deur open te frikken met mijn doorgedraaide modderige kop. En dan hoor ik dus in ene een doordringende sirene. En een, een of andere kerel in het blauw komt er op me afgelopen. En hij klikt zijn boeien open. En hij vraagt: Wat zijn we aan het doen, mevrouw? Dan word ik als een dievegge voor ik boer of pa kan zeggen. In de cel gegooid en zit ik uitgeblust Miserabel en verslagen, mijn bizarre lot te dragen. Maar ik kom tenminste wel een keer tot rust.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 Gaat je gaat. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen. Opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op een, een zee andere kerk misschien, misschien, maar blijven we, maar slavons, we, we als het echt. maar slaans. Nee, we hebben nog geen onze tekhals. Waar zijn opzetjes, want wij zijn los van laden. hebben het maar maar gaat je gaat je gaat. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Op zee, op zee, op zee, maar blijven wat maar slaat. Wij hebben ongelooflijk gehaald. Wat zij op zij, op zee, want wij zijn naast de laden. Laat. We hebben maar een warme tondij. We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Op zijn of zijn, maar klaz maar klaz maar plaats. Wij, wij hebben een ongelooflijk dikke haast. Op zijn op zijn op zijn, want wij zijn afgeleid. We, we hebben maar een paar jaar te We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan. Een andere keer misschien, dan blijven we wel slapen en kunnen dan misschien als het moet.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 we moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen niet blijven, we kunnen hier langer blijven staan. Een andere keer misschien... We ja, hebben een vervelende 1979 opzij. En daarvoor hoorde je Dorine Wiersma met het nummer Haas. Dorine Wiersma de cabaretier die... Afgelopen avond optrad in Heer Hurowaard in Cool Kunst en Cultuur. En morgenavond dan kan je ook gaan bekijken en beluisteren in uh, Parnassos. En dat is een theater in Utrecht. Dorine Wiersma dus. En de opname die je hoorde met het liedje Haast... dat werd van eerder dit jaar 27 januari jongsleden. Toen trad zij op in het uh, radioteleprogramma Sarah op zondag. Herman van Veen is ook heel druk bezig over een tijdje. Dan kan je hem weer in de Nederlandse theaters gaan zien. Maar op dit moment toert hij in Duitsland met een programma onder de titel Vuur einen Kuss von dir. En mocht je toevallig in Braunschweig zijn, in de... je kan hem daar vanavond gaan bekijken. Want Herman van Veen treedt daar namelijk op in de Stadthallen. Something's happening, but I'm just gonna turn a blind eye. I see no evil I ask no questions And I hear no lies Can't communicate With minds that are small With some people It's like talking To the war And the fellow who Walks away Lives to battle Another day And I've really got no want is a quiet life, anything for a quiet life, no ambition to Potentially between these walls, I'm on top of it all. I'd rather have them think I'm deaf, dumb and blind, than aggravation every time I speak my mind. Could easily blow my tongue, start around, but why start? 86, je hoorde de stem van Ray Davis het liedje Quiet Life. En dat hoort bij de film Absolute Beginners. En Absolute Beginners dat is dan typisch zo'n film waarvan de soundtrack eigenlijk veel leuker was dan de film zelf. De film die, trouwens, die zich trouwens afspeelt in de jaren 50. eind van de jaren 50. Met onder andere ook de muziek van David Bowie en Sardé erin. Quiet Life dus hoorde je van Ray Davies. Ray Davis die is van het uh, chanson van het Frans lied uh, opgelet... want er valt wat uh, te winnen. Deze nacht klinkt anders. Ik heb namelijk een extra cd, een extra album... van het uh, fenomeen Carla Bruni. Die heeft namelijk een nieuwe cd gemaakt, alweer het vierde album. En ik ga daar dadelijk iets van draaien. En ook aan het eind van deze nacht klinkt anders. En zoals ik al zei, je kan het album winnen. En dan wil ik het antwoord op de vraag, uh, ook recentelijk kleine twee jaar geleden heeft Carla Bruni ook een rolletje gehad... een bijrol in een film. Een film die ook in Nederland uh, her en der te zien is geweest. En ik wil de titel van die film weten. Dus als je mij kan vertellen in welke film had Carla Bruni... een kleine twee jaar geleden een kleine rol... dan zou ik zeggen mail dat antwoord naar... de @avara.nl. En onder de goede inzenders we de komende week het album Little French Songs. Wat is daar namelijk de titel, de Engelstalige titel van een liedje waar, van een album waar alleen maar Franse liedjes op staan? Carla Bruni, ik laat je nu alvast luisteren naar het nummer Liberté. Voilà par. Brûler ses habits du dimanche, elle a regardé l'existence. Tous ses souvenirs entassés, dans son cœur comme des cendres. Tous ses rêves à demi fanés, alors elle a murmuré Liberté, liberté, liberté. Ouh, ouh, ouh. Liberté, tu dois bien exister. Oui, on l'a entendu murmurer. Liberté, liberté, liberté oh, oh, oh. Liberté, tu dois bien exister Il s'est fait un royaume étrange Entre le mur et le caniveau A l'abri d'un à journaux, Il a choisi sa résidence Il n'a pas connu de vendange Ni de douceur au fil de l'eau La cruauté, l'indifférence Se sont penchés sur son berceau Mais on l'entend murmurer Liberté, liberté, liberté oh, Liberté, tu dois bien exister Oui, on l'entend murmurer Liberté, liberté, liberté oh, Liberté, tu dois bien exister Juste à ses hanches, s'en envelopper comme d'un manteau. La porter à même à la peau, bien chaud sur son ventre niché dans son dos. On peut se la jouer carte blanche, la brandir tout comme un drapeau. On peut la glisser dans sa manche, la cacher sous ses jupes pour en faire son credo. À chacun sa fleur ou sa fange. A chacun son tout premier mot, à chacun sa cave et sa grange, à chacun sa rue, son bistrot, à chacun son âme de faïence, à chacun son ombre au tableau, à chacun ses trois pas de danse, à chacun son genre de tombeau, mais il nous reste à rêver, liberté, liberté, liberté. Tu dois bien exister. Bueno, oui, esta verdad. Liberté, liberté, liberté. Ooh, Liberté, tu dois bien exister. Oh. On liberté. Zo, zo midden in de nacht, midden in de nacht ging het anders te vinden... op het meest recente album van Carla Bruni. Het album heet Little French Songs. En nogmaals, als je mij kan vertellen welke, in welke film ze... een hele kleine twee jaar geleden een rol had en welke film... dan kan je die cd winnen. Little French Songs. Wees graag de titel van die film waarin Carla Bruni... twee jaar geleden een kleine rol had...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 The end. Tell people everywhere, we the people here. You leave us be, who those who want to sing. Come and sing a simple song of freedom. Zo De mi triste soledad, de mis noches de insomnio, de mis días tan sensibles, para poder decirte: Ven a mí, si tú eres la razón de mi vivir, no lo puedo negar. Yo contigo he tenido la dicha de inspirarme en mi poesía sincera, de sentirte muy cerca, cerquita. Compartir contigo mis quimeras. Ik week heb je zeker hier op Radio in het nodig gehoord over Venezuela... maar dan ging het over politiek, over de presidentsverkiezingen al daar... maar nu dan zeven even muziek uit het land. Dat is ook zeer aantrekkelijk om wel eens te horen. Miguel Cabrera. Er zijn meerdere personen in Venezuela met de naam Miguel Cabrera... onder andere een uh, hongbalspeler. Maar in dit geval gaat het om de muzikant. Je hoorde van hem Mi Libro de Oro. En daarvoor hoorde je dan... Uh, Heel oud hitwerk, Tim Harden, die het zong: The Simple Song of Freedom. dus is nieuw, de band die komt uit de VS, Massachusetts. Passion Pits. En de nacht ging het anders. Het is de nieuwste single van het gezelschap. Passionate met het nummer, carry it away. Zo dadelijk hoor je het leukste uit speakers met koppen van afgelopen zaterdag. Althans, één cabaretfragment. Want er volgen meer cabaretfragmenten tussen half vijf en vijf. Maar voordat je Dolph Jansen en zijn andere kameraden hoort... eerst even iets van de zangeres die afgelopen week 74 jaar zijn geworden waar het niet zat. Ze 2 maart 1999 overleed. Hier is er nog eens een keer nothing has been proved. De stem van Dusty Springfield. Nederland heeft een nieuw paardenvleesschandaal. Deze week werd bekend dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij een bedrijf in Os... een partij vlees heeft gevonden waar op grote schaal paardenvlees door rundvlees is gemengd. Hoe ernstig is de zaak? Ik praat erover met Wouter van Kempen. Hij is van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Meneer van Kempen, welkom. Dank u wel. Allereerst, om hoeveel rundvlees gaat het? Ja, het gaat om een partij rundvlees van 50.000 ton. 50.000 ton, dat is gigantisch veel. Absoluut, om je een idee te geven. Stel dat je van al dat vervuilde vlees een gehaktbal zou draaien. Stel dat dat lukt, dan levert dat een bal op... ter grootte van om en nabij Jupiter. Jeez. Ja, een vleesplaneet eigenlijk, zou ja. je kunnen zeggen. Waar ja. een gezonde volwassen man 239 jaar over doet om dat op te eten. Dat hebben we uitgerekend. En dan hebben we het over non-stop eten. Ja. Maar goed, dat is nogal hypothetisch. Dat lijkt me ook. Ja, want na een week is zo iemand natuurlijk al lang geen gezonde volwassen man meer. Dus dan duurt het langer. Ja. Schattingen daarover lopen uiteen. Het hangt ook af van de mate natuurlijk waarin de man het vlees binnen kan houden. Meneer Van Kempen, ik denk dat we voldoende weten... Maar dan moet je denken aan 400 à 500 jaar voordat die hele vleesplaneet weg is. Mooi. Wat gaat er nu met het vlees gebeuren? Ja, dat is een terug verhaal, maar wij zullen al dat vlees helaas moeten vernietigen. Waarom 50.000 ton vlees vernietigen? Waarom? Ja, omdat er paardenvlees doorheen zit. Maar waarom is dat erg? Nou ja, kijk, op de, de verpakking van diepvries lasagne bijvoorbeeld staat dat er rundvlees in zit, terwijl dat niet zo is. Dus dan klopt die verpakking niet. Ja, maar op diezelfde verpakking staat ook dat diepvries lasagne heerlijk is. Ja, daar heeft u een punt. Maar dan is het toch belachelijk om al het vlees weg te gooien. Dan zijn die beesten toch voor niks doodgemaakt. Ja, wacht even hoor. Ik krijg hier ineens een heel klein beetje een vegetarisch gevoel bij. Uh, bent u van de vegetarische? Nou, ik probeer het eten van vleesplaneten zoveel mogelijk te vermijden. Ja, ja dat dacht ik al. Ja. Nou, maar probeert u zich nou eens in die vleeseten te verplaatsen. Okay. Wat zou u ervan vinden als u een komkommer eet? Mm -hmm. en, en er zit zonder dat u het weet, zonder enige aankondiging ineens... een cherry tomaatje in. <lacht> dat lijkt mij te gek. Dat is een soort supergroente. Nou goed, oké. Okay. Uh, waar het om gaat is dat er paardenvlees door het rundvlees zit... waarvan wij de herkomst niet kunnen bepalen. Nou, ik kan u de herkomst van paardenvlees wel uh, melden. Het paardenvlees komt van paard. Ja, dat zou je denken. Mm. Huh? Maar we hebben het paardenvlees onderzocht. Dan zal ik u eens wat zeggen. Nou? In drie van de acht genomen monsters zat geitenvlees. Er zat geitenvlees in het paardenvlees. Ja, er zat geitenvlees in het paardenvlees in het rundvlees, ja. En op dat geitenvlees hebben wij inmiddels ook alweer test gedaan. En u raadt het al. Kip. Gnoe. Gnoe? Ja. En Joost mag weten wat we daar allemaal weer in aan gaan treffen. Het is een zootje, meneer Jansen. Maar dan zeg ik nog steeds, waarom het vernietigen? Waarom gooien we het niet gewoon door het biefvriesazanje? Ik bedoel, mensen proeven het toch niet. Al doe je er stukjes karton doorheen. Ja, daar schokken wij ook van. Waarvan? Nou ja, uit ons laatste onderzoek blijkt inderdaad dat diepvrieslasagne 12% karton bevat. Maar dat is toch pas echt een gevaar voor de volksgezondheid? Ja, nee. Het, het eten van diepvrieslasagne met kartonsnippers vormt geen direct gevaar voor de gezondheid. Hoewel het natuurlijk niet de meest gezonde optie is. Want de meest gezonde optie is... Nou ja, wilt u zeker zijn dat u helemaal geen schadelijke stoffen binnenkrijgt... dan adviseren wij van de Voedsel en Autoriteit om de diepvrieslasagne... heel eventjes in de prullenbak te gooien. Ja. Dan de verpakking 10 minuten verhit op 700 watt. Serveer met een salade. Heerlijk. Ik dank voor de komst. Er wordt een hoop interessante muziek in België gemaakt, maar in de jaren 60 ook al. Deze kwam ook uit België, de Pebbles, Seven Horses in the Sky. En daarom hoorde je dan een cabaretfragment uit Spijkers met Koppen van afgelopen zaterdag. Dolf Jansen, er zijn over het paardenvleesschandaal. En straks tussen half vijf en vijf meer aandacht voor het cabaret uit Spekers met Koppen. Jaap Fischer, tot aan het nieuws. Ik kocht een ei, melkboer zei, het komt zo onder de kip vandaan. Ik ben nog te laat van huis gegaan om het mee te kunnen nemen. Hier heeft u een jong leven voor 16 cent of meer. En namens de ouders smakelijk eten, meneer. Het lag nog warm, de leven in mijn hand. Ik mikte reeds zorgvuldig op de harde, hete rand van de pan. En ik kon de geur al ruiken van dit al te vroeg geremde kuiken. Toen het ei zei, toen het ei zei... Denk eens dat het een jongetje is dat je hier gaat staan bakken. Denk eens dat het je broertje is dat zacht zist in de pan. Denk eens dat hij verkrampt uit angst de rand probeert te pakken. En dat hij dan terug in de boter glijdt. Wat dan, wat dan? Ik rolde het zorgvuldig in een deken. En heb toen zelf twee weken liggen wachten op iets moois. Slecht verwarmd door een hoop, slecht verwarmd door een laken. Tot het ei begon te kraken en het kuiken zei. Het kuiken zei, haha, het was geen jongetje dat je had willen bakken. Haha, ha, het was je broertje niet dat in de pan was gegaan. En ik had me weer voor de zoveelste keer door een kuiken laten verlakken. Maar de volgende dag had ik rijst met hele jonge kip of haan.